5 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het uitgaansgeweld neemt sterk af. Dat meldt Volkskrant op basis van cijfers van de nationale politie. In 2010 waren er ook ruim 7500 meldingen van geweld. Vorig jaar was het teruggelopen tot ruim 5800. De krant kreeg de cijfers na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Volgens de politie is de daling voornamelijk te danken aan een betere samenwerking... tussen de horeca, de politie en lokale overheden.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 WNL. Nu al wakker. Met partijmiddel en teun verstegen. Goedemorgen, u luistert daar nu al wakker op Radio 1, het ochtendprogramma... dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 22 januari 2014 en op deze woensdag is er aandacht voor Politiek Den Haag. Dat maakt zich op voor een pittig dagje. Er wordt gedebatteerd over de jeugdwet, het reddingsplan voor Aldel... en de bezuinigingen op de gehandicaptenzorg. Ook moet uh, klokken uh, kickboksen. <lacht> klokkenleider... <lacht> kickboksen. Klokkenleider. er Harry vandaag weer voor de rechter verschijnen. Uh, ja. uh, u kunt ook op onze uitzending reageren. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer. Dat is 0800-1121. Twitter mee met de hashtag WNL. Uh, of uh, volg ons online op Twitter via WNLNacht. Na twee jaar voorzitter van de werkgevers- en ondernemerskoepel... MKB Nederland te zijn geweest, stapte hij midden in zijn ambtsperiode op. Een gewaagde stap. Maar eh, zoals hij zelf zei, was hij klaar om iets ondernemends te doen. En dat deed hij dan ook. Hij startte ondernemend Nederland, kortweg ONL. Een vereniging om de ondernemerskracht in ons land te bundelen. En dat deed hij met succes. Zo succesvol dat hij gistermiddag de LEF Award won... tijdens de Big Improvement Day in Amsterdam. De ondernemer moest het opnemen tegen... Zankt Anouk, presentator Umberto Tan... ...en ook niet tenminste ontwerper Daan Roosengaarden. De jury prijst hem om het feit dat hij met lef zijn nek durfde uit te steken. Gistermiddag nam hij die, die prijs in ontvangst. Nu is hij alweer bij ons in de studio. Hans Bieshoeven, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, allereerst gefeliciteerd. Uh, kwam het uh, uh, als een verrassing? Nou, het kwam als een enorme verrassing. Het, was, het kwam als zo'n verrassing dat ik naar een andere bijeenkomst was gegaan. Ik dacht, ik min toch niet. Ik was bij ondernemers in de Achterhoek. Oh. En ik was uh, de avond daarvoor bij, bij een diner. En daar waren alle genomineerden aanwezig. En aan de lichaamstaal van de jury meen ik op te maken dat ik geen kans had. Dus ik was gewoon naar mijn ondernemers gegaan in de Achterhoek. Uh, en toch toen meer er... vertrouwen gehad in Anouk? Nou, ik weet het niet. Ik had niet echt een favoriet. <laughs> maar, ik dacht, ja, ik ben de minst bekende man. Dus het zal wel, ik zal wel geen kans hebben. Maar toen ik in de zaal kwam. In de Achterhoek te er, er een applaus op. Want dan had men net via nu.nl gehoord dat ik gewonnen had. Dus ik heb mijn speech gehouden. Ik ben heel snel terug naar Amsterdam gegaan. Daar was de big improvement day nog aan de gang. Dus daar heeft men alsnog mij de... Prijs uitgereikt. Oké, okay, dat is, dus is wel een, een heel goed gevoel, moet ik zeggen. Uurtje te laat wellicht, maar uiteindelijk toch uh, die prijs in ontvangst kunnen ja. nemen op een podium met bloemen, alles erop en eraan. Alles erop en ra. Uh, uh, ja, en, maar dat, dat tekent meteen ook, denk ik, denk ik uw, uw uh, gedrevenheid uh, als het gaat om ondernemers. Uh, u was uh, op een bijeenkomst met andere ondernemers, uh, uh, juist omdat u al berekenend had gedacht, nou, die prijs die win ik toch niet, laat ik wat nuttigs doen met mijn tijd. Precies. Is, is dat ook wat je nodig hebt als ondernemer, zo'n gedrevenheid? Ja, daar ben ik van overtuigd. Kijk, er gaat niks meer vanzelf, Ook niet voor ondernemers. Dus kei en keihard werken. Uh, ik vind dat heerlijk. Doe ik mijn leven lang al. Dus voor mij is dat geen enkel probleem. Uh, en die ondernemers hebben ook wel een beetje steun nodig. Hè? De afgelopen vijf jaar voelen... <coughs> dat merkte ik gisteren ook in die Achterhoek... Veel ondernemers zich in de steek gelaten. Uh, en we hebben die ondernemers natuurlijk wel hard nodig. Hè? Voor economische groei. Voor banen. Voor dat soort dingen. Dus ik probeer niet alleen mijn ideeën voor de toekomst te geven... Maar ze ook te inspireren... Om door te gaan met ondernemen en de mouw op te stropen. Niet aan de kant te zitten en te mopperen, maar vooral weer lekker te gaan investeren. Even nog terug waar u vandaan kwam: dat was MKB Nederland. Was dat dan een beetje een suffenbaan in een vaste tramien? Nee, was er maar een suffenbaan. ging ik ook elke dag Nederland in. Was ik ook elke dag bij de ondernemers. Vond ik heerlijk om te doen. Um, maar ja, MKB Nederland is een organisatie, is een koepel, een beetje ouderwets woord, maar een koepel, uh, en die is een koepel van brancheorganisaties, dus de, niet de ondernemers zijn daar lid, maar de brancheverenigingen. Mm -hmm. En van die verenigingen zijn de ondernemers dan weer lid. En zijn de ondernemers dat is een beetje getrapt systeem. Mm -hmm. um, en MKB Nederland is een zeg maar kleine appel in de grote VNO-NCW boom, ook qua organisatie. Um, nou, ik vond elkaar onvoldoende. Uh, kon doen voor de ondernemers. dat het Te veel ging over de gevestigde belangen. Mm -hmm. en Te weinig ging over de toekomst. En vandaar dat ik met ONL ben gestart. Ja, ja. En, en dan uh, misschien ook wel interessant... want juist de, de uh, ondernemers in het MKB... zijn eigenlijk heel erg afhankelijk van die directe lijntjes. Hè. Uh, zijn wel vertegenwoordigd in koepelorganisaties... maar voelen zich daar toch vaak nog alleen. Wat doet ONL daar anders in? Of wat willen jullie anders doen? Nou, Wat we heel anders doen is ten eerste... dat bij ons echt de ondernemers zelf uh, lid zijn. Of, of deelnemers zijn zoals we dat noemen de ondernemers onze agenda bepalen... En dat kunnen ze doen niet alleen door uh, elke week een uh, enquête in te vullen. We sturen elke week een poll naar die ondernemers. Dat vind je belangrijk. Maar ze kunnen ook een uh, ondernemerskompas invullen. wat onze, op onze website staat. waar ze precies kunnen aangeven wat ze de prioriteiten vinden. Want wat is dat voor, voor, voor nou, ding? Ondernemerskompas? Nou, ze hebben gewoon is een kompas. Dat is gewoon een, uh, een rondje. <laughs> een rondje op een, op een beeldscherm. Uh, met verschillende vlakken waar je precies aan kan geven wat je wel niet belangrijk vindt. of wat je een belangrijke prioriteit vindt dan iets anders. Uh, en wij laten ons volledig leiden door dat kompas. Dus dat betekent ondernemers hebben direct invloed op, op onze agenda. Ik denk dat het heel belangrijk is. Uh... Maar is het niet ook heel lastig, ik kan me voorstellen... dat er ondernemers van heel veel verschillende richtingen zijn... die ook heel veel andere belangen hebben? Dan is het toch lastig om alleen daar je agenda door te laten bepalen? Ja, maar zeg, we zitten in een tijd, 2014, waarin ondernemers een authentiek geluid willen horen. We hebben net gesproken over die polder. Nou, ondernemers herkennen zich daar dus niet in. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd. Wij willen dat op een andere manier doen. Dat kan ook heel goed. Want ik merk, ik ga dus al 2,5 jaar Nederland door. Ik ben elke dag bij ondernemers. Dat is toch een hele duidelijke lijn in zit wat ondernemers belangrijk vinden. Ik was gisteravond laat nog in Nieuwegein. Volle samen met ondernemers. Uh, met ook veel vragen over de politiek. En je merkt gewoon, ze zijn op, op zoek naar duidelijke antwoorden. Uh, uh -huh. En die proberen wij zeg maar te geven. Ja. We praten zometeen verder na dat korte nachtje wat u heeft gehad... Euh, over onder andere de polderpol en euh, hoe dat die, die agenda wordt bewaard. Hans Biesheuvel van Ondernemen euh, Nederland. Brengt de tijd op acht minuten over vijf. U luistert naar Nu al wakker, dit is Omroep WNL op Radio 1. Vanaf 2015 moet de jeugdzorg een taak zijn van de gemeente. Eind januari beslist de Eerste Kamer over de nieuwe wet. Er is al veel over gepraat, maar er zijn ook nog veel zorgen. Over de continuïteit van de zorg bijvoorbeeld... of de arbeidsvoorwaarden van de jeugdwerkers... Vandaag organiseert Abfacabo, FNV een actie Gert Noortman, bestuurder van de bakbond, vakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het programma voor vandaag? Nou, we gaan, er komen een aantal deskundigen die gaan het woord voeren over de jeugdzorg... vanuit zowel de jongeren zelf, de kinderrechten en een werkgever. En daarna hebben we een debat met een aantal politici uit de Eerste en Tweede Kamer... om onze zorgen over de jeugdwet duidelijk te maken. Wat zijn dat voor zorgen? Het zijn er eigenlijk drie. Uh, uh, als op 1 januari 2015 de, de jeugdzorg overgaat naar de gemeenten... dan is het kabinet van Plan Duik gelijk een, een, een, een korting, een bezuiniging op te leggen van in totaal 15%. En wij denken dat het buitengewoon onverstandig is om deze ingewikkelde operatie... van de jeugdzorg naar de gemeenten ook maar gelijk uh, met een bezuiniging gepaard te laten gaan. Het tweede is dat doordat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg... zullen ze het ook moeten gaan betalen en dan zal er volgens ons uh, het gevaar bestaan dat zeg maar de gespecialiseerde en duurdere jeugdzorg uh, dat die niet meer betaald wordt mm -hmm. en het derde is dat we ons zorgen maken over de continuïteit van de werkgelegenheid. Uh, kijk, er werken nu ongeveer 30.000 mensen in de jeugdzorg. En volgens rapporten ook van het ministerie... dreigen daar ongeveer een kwart van de 7.500 mensen... hun baan bij de huidige aanbieder te verliezen. Ja. En er is onvoldoende duidelijkheid ook ja. voor uh, organisaties... of ze na 1 januari 2015 nog wel kunnen blijven bestaan. Ja, meneer Noortman, uh, het is natuurlijk wel een tijd van crisis. Ik weet dat u dit cliché waarschijnlijk al vaker om de oren geslagen heeft gekregen. Maar iedereen moet iets inleveren in deze tijd. Is het dan niet logisch dat dat... Dus uiteindelijk, uh, uh, hoe erg misschien ook, dat ook uh, geldt voor de jeugdzorg. Nou ja, dan heb ik ook nog wel een cliché voor u. Uh, ik vind het buitengewoon belangrijk dat juist de zorg voor kwetsbare kinderen overeind blijft. En de vraag is of je daarop moet gaan, uh, op moet gaan bezuinigen. Mm -hmm. En zeker als je zo'n ingewikkelde stelselherziening, ge geef mij het vreselijke jargon, Doorvoert, dan uh, moet je eerst nog eens heel goed nadenken of je het aandurft om te bezuinigen... tegelijkertijd met die ingewikkelde stelsel, stelselherziening. Uh, doe dat nou eerst en ga dan kijken of er nog te bezuinigen valt. Ja, uh, en daar moet de politiek natuurlijk wel naar luisteren. U wilt graag met ze uh, in debat. Welke politici zijn erbij uh, vandaag? Er komen in ieder geval vertegenwoordigers van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP. Uh, dus dat had meer gekund. We ja, ik... hebben iedereen wel uitgenodigd. Maar niet dat is iedereen. geen meerderheid hè? <laughs> Nee, dat is nog geen meerderheid. Dat is nog geen meerderheid. Uh, maar we, we hopen dat ons geluid ook doordringt naar, naar de hele politiek. Uh, en uh, we hebben iedereen uitgenodigd en niet iedereen komt tot onze spuit. Ja. Wat, wat wilden ze toch, die mensen die er wel zijn, wat wilden ze nou duidelijk maken? Dat uh, op zich er niet, uh, niets op tegen is om de jeugdzorg te decentraliseren naar de gemeente. Maar dat het, dat het moet uh, onder voorwaarden waarbij. Ja, u zegt eigenlijk als we zo'n grote overgang maken... dan moet er eerder geld bij voor een tijdje dan dat er geld af moet. Uh, dat lijkt mij, uh, het lijkt mij liever onverstandig om nu te gaan bezuinigen. Kijk, in Denemarken is een soortgelijke operatie uh, een aantal jaren geleden ingevoerd... en daar bleek dat het eerst geld kostte. Uh, tot slot, uh, de decentralisatie van uh, de jeugdzorg, zoals u het noemt. De jeugdzorg gaat dus naar de gemeente. Er uh, uh, is ook een hele hoop over gesproken. Heel veel mensen zeggen dat het een slecht idee is. Ik hoor u zeggen, nou, dat valt misschien wel mee. Uh, wat vindt u daar nou van als u loskijkt van het hele praktische verhaal? Nou ja, kijk, het is, uh, de jeugdzorg is nu niet ideaal georganiseerd rond, maar zachtjes uit. Te er zijn heel veel verschillende uh, lijntjes, heel veel verschillende stromen, heel veel verschillende schotten. En op zich is het goed dat uh, er een poging wordt gedaan om dat in één hand te brengen, in dit geval in, bij de gemeenten. Alleen, daar zitten dus nog wel de nodige zorgen bij. Ja, Geert, uh, Gert Noordman van Advocabo FNV. Succes met uw actie vandaag. Heel dank u, vriendelijk. Bijna dertien minuten over vijf. Zometeen praten we uh, onder andere over de zaak Badderhari. En nemen we natuurlijk de kranten door... die zometeen op de doormat vallen. Maar eerst Never Be Clever van Herman Brood.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 I'm suicidal with the signs of humor Some say I'm freaking it up trying to start rumors Some people say I won't less long Find myself at home, settle down, write a song But I love to hang around in black people's places Fascinating, staring at faces Holy mama, make me concentrate got to write a song and I got to create But I'm It's clever. Yeah.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 Manbrood Brood en Never Be Clever brengt de tijd op kwart over vijf op Radio 1. En bij ons aan tafel zit nog steeds Hans Biesheuvel. Hij was tot afgelopen september eh, voorzitter van MKB eh, Nederland... maar wilde meer en dus legde hij zijn functie neer en startte... ONL, Ondernemend Nederland. Een nieuwe organisatie voor Nederlandse ondernemers. Ja, het nieuwste initiatief van ONL is de Polderpol. Zeg maar een vinger aan de pols van het vaderlandse ondernemerssentiment. Uh, wat staat er op de agenda van Ondernemend, uh, Ondernemend Nederland, meneer Biesheuvel? Uh, ja, welke onderwerpen staat er deze week op de planning van onder, on, Ondernemend Nederland? Nou, We zijn deze week druk bezig met de lastenverzwaringen. De afgelopen jaar is er heel veel gesproken in Den Haag over al die akkoorden... Dat was allemaal nog theorie. Maar nu merken de Nederlanders ook de ondernemers de gevolgen van al die akkoorden. En een van die gevolgen is een forse lastenverzwaring voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ik ga deze week bijvoorbeeld naar de Gentstreek. Waar ik ga praten met pomphouders. Ja. Waar een groot deel, zomaar 50% van de omzet kwijt is. Door de accijnsverhogingen. En het grote probleem is, je kan nog zo goed je best doen als ondernemer. Je kan alles goed op orde hebben. Maar door dit, dit soort overheidsmaatregelen, waardoor je geen enkele ja, manoeuvreerruimte hebt, word je zomaar in één keer bijna aan de rand van de afgrond gebracht. Ja. Nou, ik vind dat niet alleen onterecht. Maar ook slecht voor, voor het ondernemersklimaat. Dus deze week staat echt die lastenverzwaring op de agenda. Ja, en uh, dus de polderpol. Wat is die polderpol? Nou, die polderpol dat gaat eigenlijk over de verhoudingen in de Nederlandse overleg-economie. Mm. Dat wordt dan vaak de polder genoemd. Het polderen. Het polderen. We polderen uh, maar door, En ik wil, ik wil van het huidige polderen af. Ik vind dat polderen uh, echt een rem op de groei van de Nederlandse economie. Sterker nog, ik heb al eens gezegd, is de echte bel aan de wortel van het herstel van de economie. En hoe komt dat? Op Twee redenen. 1. Het gaat er over de belangen van het verleden. Er wordt ontzettend weinig gepraat over de toekomst. Het is vooral vasthouden hoe het allemaal was. Dat vind ik niet goed. Maar veel belangrijker bezwaar is nog dat er maar een heel klein groepje mensen bij elkaar zit in, in kamertjes. Die uh, lang niet meer de meerderheid van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen. En die kwam aan een overleg-economie. Waarbij zeg maar veel betere afspiegeling van de Nederlandse bevolking. En dus ook ondernemers meedoet, aan tafel zit en zijn stem kan laten horen. Ja. U houdt het tempo goed hoog als u zegt... Eh, iedere week krijgen ze een polderpol of een kompas. Nou, niet elke week een polderpol. Oh. Okay, die polderpol hebben we nu gedaan... naar elke aanleiding van ja. hoe het met, in mm -hmm. de polder gaat. Maar we sturen iedere dinsdagochtend een pol uit naar, naar de ondernemers. Met twee, drie vragen. Uh, dat kan gaan over uh, kansen die er zijn. Hè. Want er zijn ook kansen waar we het over willen hebben over. Bijvoorbeeld internationaal ondernemen. Maar het gaat ook over dingen die, die anders moeten. Maar laten we even concreet worden. Hoe luidt de vraag van de poll deze week dan precies? Nou deze week uh, zijn we heel erg bezig over die lastenverhoging. Met name van ja, wat, welke lastenverhogingen vind je nou het allervervelendst als ondernemer. Oh. Uh, maar we spreken bijvoorbeeld ook over bestuurlijke snelheid. Hè. Die is laag in Nederland. Ondernemers ervaren bestuurlijke snelheid als, uh, als een soort hinderpaal. Daar willen we wat aan doen met hele concrete voorbeelden. Uh, we praten over loondoorbetalen bij ziekte. Hè. Wat voor een klein bedrijf twee jaar loondoorbetalen. Sorry, loon doorbetalen is Spors, gewoon uh, ja. vaak het mm -hmm. einde van zo'n kleine ondernemer. Nou, allemaal dat soort hele concrete onderwerpen. Ja, en, en, en, en dan die pol. daar uh, heeft u vast ook al uh, resultaten van, iets uh, van een tussenstand. W ja. wat, wat valt nou op? Nou, wat vooral opvalt, valt dat de meeste ondernemers zeggen we zijn voor de overleg-economie. Maar die moet dan wel echt vernieuwd worden. Nederland is het toch een land van overleg. Mm -hmm. uh, Komt de polderen weer. Ja. Maar in in, in op een moderne manier, op een veel transparante manier, zodat je ook je vertegenwoordigd voelt. Hmm. En ook veel duidelijker weet van ja, wat zijn nou de resultaten? Want het zijn hele vage akkoorden. Niemand weet precies wat er besproken is. Als iemand mij kan vertellen wat er in het pensioenakkoord geregeld is of in het zorgakkoord, niemand kan het me vertellen. Maar wat willen ze dan dat de minister naar de ondernemers toe komt of een, een korte samenvatting in Jip en Janneke taal? Of wat zien ze als oplossing? Nou, ik denk, ik denk dat uh, één die ondernemers gewoon uh, vertegenwoordigd willen zijn, willen het gevoel hebben dat ze ook echt aan tafel zitten. Uh, en ik denk dat er naar veel concreter uitruil van, uh, van onderwerpen moet. He, niet die hele grote vage akkoorden, maar hele concrete uitruil. Geef u, een voorbeeld. Dus, uh, ja, als, als ik u hoor uh, uh, uh, en, en even samenvat, dan, dan is het. Uh, uh, het gaat nu veel te langzaam en baan, baan, baan. Laten we gewoon een stappen zetten. Nou, nog één voorbeeld dan. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Kijk, het gemiddelde bedrijf bestond. Tien jaar geleden uh, was de levensduur van een bedrijf 30 jaar. Mm. Dat is nu nog maar 15 jaar. Dus in tien jaar tijd is de levensduur van een bedrijf gehalveerd. Dat betekent dat het tempo waarin de economie zich ontwikkelt ligt gewoon hoog. Maar we hebben instituties die gebaseerd zijn op de tijd van de ganzenveer. Dus de, die structuren kunnen helemaal niet meer bijbenen wat de economie en de maatschappij nodig heeft aan besluitvorming. En daar wil ik een verandering in aanbrengen. Ik ben voor de overleg economie, maar dan op een hele andere manier... op een moderne manier uh, georganiseerd. Met het tempo twee keer zo hoog. Zo is het. Kijk, Hans Bieser van Ondernemen Nederland. U zit uh, nog uh, tot zes uur bij ons in de studio. De studio van uh, Nu Al Wakker. Uh, en dan is het inderdaad... Uh, um, 9 minuten voor half 6 op deze vroege, Vroeg. vro hele vroege woensdagochtend. Maar de kranten die zijn inmiddels alweer onderweg naar de kiosk en de deurmat. En uh, wij hebben ze op tafel liggen. Ilan Hoekstra, jij hebt ze al doorgenomen. Yes, goedemorgen in de kranten vandaag. Toeristen onzeker in turbulent Thailand. Dat komt de Telegraaf. De Nederlandse reisorganisaties worden platgebeld... door reizigers, reizigers die bang zijn voor de demonstraties... en de grimmige sfeer in Bangkok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 Duits de komende jaar met pensioen gaan. Ja, ik heb die rijtjes met die vallen überhaupt niet meer in mijn hoofd zitten, nee. Ilan. Jij wel? is en dan... Precies. Nee, ja. Nou ja, dit, dit bewijst meteen. <lacht> wat je zojuist gezegd hebt. Een vernieuwingsslag dan bij de Telegraaf. Daar schrijft de krant van Wakker Nederland vandaag zelf over. Met ingang van 27 april komt de krant terug met de Telegraaf op zondag in een digitale editie. Daarnaast is de Telegraaf vanaf de volgende dag binnenkort al s'avonds om 11 uur digitaal beschikbaar. En in een later stadium komt er nog een versie voor eerder op de avond. Dus de krant van morgen alvast lezen. En misschien wel het belangrijkste nieuws. Ook de populairste betaalde krant van Nederland stopt met het ouderwetse broadsheet als laatste. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar verschijnt ook de Telegraaf volledig in tabloid formaat. Ja. En dan hebben we nog de... Trouw die kop met Chinese elite gebruikt belastingparadijzen. De Chinese partijelite gebruikt belastingparadijzen om geld weg te sluizen. Zo zijn onder andere familieleden van president Xi Jinping... en ex-president Hu Jintao gevonden in de gelekte database... van bedrijven op de Maagde-eilanden en andere belastingparadijzen. Al langer gaan verhalen dat ze zogeheten rode adel... politieke invloed gebruikt voor financieel gewin... Voor het eerst is er nu een inkijkje in het bedrijvennetwerk dat de elite daarvoor gebruikt. Leden van de Rode Adel, bazen van staatsbedrijven en zeker 15 van de rijkste Chinezen... staan in de gegevens van twee kantoren die vennootschappen beheren in deze belastingparadijzen. Chinese topfunctionarissen hoeven geen publieke verantwoording af te leggen over hun financiële belangen. Burgers in China hebben dan ook geen idee of de elite belasting betaalt. Hoe men zaken doet en of politiek handelen van leiders beïnvloed wordt door economische belangen. Dat en nog veel meer liste deze ochtend in de kranten. Badr Hari dan lijkt zijn leven langzaam weer op de rails te krijgen. Toch moet hij zich vandaag weer melden in de Amsterdamse rechtbank. De mishandeling van zakenman Koen Everink... blijft de vechtsporter nog wel even achtervolgen. Vandaag maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. Morgen is de verdediging aan de beurt. AT5-journalist Mark Schrader volgt de zaak al vanaf het begin. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Vuurwerk vandaag... Ja, dat verwacht ik wel een beetje. Als, het, als, het maar, als je kijkt naar de aankomst van Bader-Hari vorige keer onder de enorme ja, belangstelling van de vaderlandse pers... denk ik dat dat straks ook alweer het geval zou zijn. Ja, want wat staat er vandaag op de rol? Nou ja, wat wel belangrijk is, vandaag gaat het Openbaar Ministerie de strafeis formuleren... in al die mishandelingszaken. En dat gaat dan om in totaal acht mishandelingen. Waaronder dus die poging tot doodslag op zakenman Koen Everink tijdens het Dance Sensation... Ja, dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Dus het is natuurlijk even afwachten, wat uh, gaat het Openbaar Ministerie vandaag doen? Kan je nog even kort samenvatten wat uh, een beetje de essentie is van die andere nou ja, zeven zaken ongeveer? Of wat daar dan weer de belangrijkste van zijn? Ja, nou wat wel opvalt is dat het vooral gaat om mishandelingen in het uh, Amsterdamse uitgaansleven. Dan moet je denken aan uh, clubs uh, rondom het Leidsplein, zoals Plein, zoals ja, Jimmy Woo, Club Blink, uh, het kleine Cooldown. Ja, daar zijn allemaal uh, mishandelingen geweest, Club Air trouwens ook... Uh, hij wordt ook verdacht van een uh, mishandeling op zijn ex-vriendin... en dan heb je nog een, een aanrijding op de Albert Kuip... op een plek waar hij eigenlijk niet mocht rijden. Dus het is wel een beetje een beeld wat uh, opkomt van uh, ja, het uitgaansleven... waar hij zich toch wel lijkt uh, te hebben misdragen. En dan toch komt Koen Everink overal bovendrijven. Ja, maar daar weten, natuurlijk ook, uh, daar weten de meeste mensen natuurlijk ook alles van. En dat is een poging tot doodslag. Uh, die man is zo zwaar mishandeld toen tijdens dat feest in die Skybox... Ja, zijn, uh, wat ik begreep vorige keer tijdens de zitting is dat zijn voet of zijn enkel er echt bijna af lag omdat hij zo zwaar is mishandeld. Mm Het -hmm. is natuurlijk alleen even de vraag door wie, want er staat ook nog een andere verdachte voor de rechter uh, in die zaak. Dat is Ferhat Eij. Ja, en die wijst uh, volledig uh, de beschuldiging in de richting van Bader Hari. Ja, en Badr Hari zelf ontkent dan ook weer betrokken te zijn. Dus dat is eventjes de vraag. Maar dat is natuurlijk wel de belangrijkste zaak, want dat is een poging tot doodslag. Ja. Ja, in Nederland kun je daar gewoon 15 jaar zelfstraf uh, voor krijgen. Koen Everinken heeft al aangegeven niet te willen getuigen in de rechtszaal. Nee, dat had hij vorige keer ook al gezegd. Er was wel gevraagd ook van: nou, hij wil uh, door de verdediging van Bader Hari. van nou, we willen hem toch ook wel graag horen als getuige. Maar toen liet hij ook al weten, ja, ik, uh, ik heb gewoon geen zin om in het openbaar te vertonen. Dat kan ik ook gewoon uh, zelf niet aan. Ah, dan word ik weer geconfronteerd met al die feiten. Dan moet ik foto's zien en weer dingen horen wat die bewuste avond en nacht zich heeft afgespeeld. En dat kan hij naar eigen zeggen zelf dus niet aan. Maar je kan je voorstellen dat de verdediging uh, van de twee verdachten, ja, die willen hem natuurlijk toch wel heel graag horen. Om zijn kant van het verhaal natuurlijk ook uh, te laten toelichten. Ja. Uh, het Openbaar Ministerie moet natuurlijk uiteindelijk ook met een eis komen. Enig idee wat die eis zou kunnen zijn? Nou, dat vind ik wel heel erg lastig. Um, in Nederland is het niet zo dat je alle uh, zaken bij elkaar kan optellen... en dan dat je hem tot een uh, hele hoge eis kan komen. Maar als je kijkt naar die poging tot doodslag... ja, daar staat in Nederland al 15 jaar zelfstraf op. Ja. Nou ja, dan heb je nog zeven andere mishandelingen. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeker wel een paar jaar zullen eisen. Maar goed, uh, de verdediging is natuurlijk ook nog uh, aan bod. En de rechtbank moet dan nog uitspraak doen. Dus ja, het is een beetje moeilijk in deze zaak, denk ik, om een... Uh... Inschatting te maken. Ja, laten we even kijken naar wat die verdediging gaat doen, want die zijn donderdag aan de beurt. Uh, um, wat verwacht je van hen? Waar gaan zij op inzetten? Nou, ik denk dat er vandaag ook al het een en ander gaat spelen. Want de verdediging van -Hari, uh, ja, Hari heeft al gevraagd om Koen Everink uh, toch nog een keer op te roepen als getuige... Um, ja, Omdat ze gewoon een aantal vragen hebben. Dat strafdossier is ook gelekt naar de media. Nou, Dat bleek in december te zijn gelekt door Koen Evering zelf. Dus dan doet de vraag natuurlijk uh, opreizen van ja, waarom heb je dat gedaan en, uh, en wat voor gevolgen heeft dat. Maar hij heeft ook alweer laten weten dat hij daar zelf geen zin in heeft. Het openbaar ministerie zelf uh, zegt ook daar geen zin in te hebben. Maar uiteindelijk moet de rechtbank uh, ja, vandaag of morgen dus beslissen of hij alsnog komt. Nou, en als dat zo is kun je, je natuurlijk voorstellen dat hij ook niet gelijk in de rechtbank is. Dus dan wordt die zaak misschien wel weer vertraagd. Ja, En uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Everink natuurlijk hè, met dat lekken van het dossier uh, Zal dat uh, Badr uiteindelijk helpen om, om uh, onder zijn straf uh, uit te komen of, of er in ieder geval wat minder van te, te maken? Nou, ik denk dat het wel degelijk uh, invloed gaat hebben. Het slachtoffer heeft zelf het dossier gelekt. Uh, ja, daar staat natuurlijk allemaal heel gevoelige informatie in die niet op straat mag komen te liggen. Uh, ja, die, die advocaten zullen donderdag natuurlijk ook zeggen van uh, die, die zaak wordt zo negatief beïnvloed daardoor. Ik denk dat ze echt wel gehakt daarvan gaan maken. Omdat er gewoon zoveel informatie op straat komt te liggen uh, wat eigenlijk niet op straat mag komen liggen. Dus je zou je kunnen voorstellen dat dat wel echt uh, invloed gaat hebben. Maar ja, of de rechtbank daar dan ook weer rekening mee houdt, dat weet je niet. Je kijkt natuurlijk alleen naar de feiten. Maar ja, dat is nog even afwachten. Ja, Badr Hari komt vandaag dus weer in de rechtbank. We spraken erover met AT5-journalist Mark Schade. Zometeen dus krijgt u het laatste nieuws uit de nacht van Ilan Hoekstra. Maar eerst gaan we een update van onze Wij Nederland actie. Een van de goede doelen die u kunt steunen is het Wereld Natuurfonds. De koraalriffen wereldwijd worden eigenlijk sterk bedreigd, maar het koraalrif dat eigenlijk behoort bij Nederland, bij het Nederlands-Caribisch gebied van Sint-Eustatius, Saba en Bonaire, is eigenlijk een hele goede staat. Dat moeten we wel zo houden, want ze zijn zeer gevoelig voor verstoring door toerisme, vervuiling of visserij. Wat is nou typerend voor het koraal in het Caribisch gebied? Uh, het Caribisch koraal is wat gevoeliger voor veranderingen in de watersamenstelling, voor de temperatuur van het water, de zuurgraad. Kwetsbaarder? Het is dus kwetsbaarder eigenlijk. Het Wereld Natuurfonds ondersteunt al tientallen jaren... de natuurbeschermingsorganisaties in het Caribisch gebied. Dat is ook nodig, want als koraalriffen verdwijnen... hebben vissen eigenlijk geen leven meer... en kunnen ze zich niet meer voortplanten. Wilt u nou ook voorkomen dat het koraal in ons Caribisch gebied verloren gaat? Ga dan naar wijnnederland.tv. En dat maakt het precies half zes. Tijd voor het Nieuwsminuutje. Met Ilan Hoekstra. Het huis van de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb wordt extra bewaakt. Vanavond is een dreiging binnengekomen bij de politie Rijnmond...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 Zoals verwacht is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een referendum over de EU. Dat bleek tijdens een debat dat werd gehouden nadat 60.000 mensen het burgerinitiatief van Burgerforum EU hadden ondertekend. Burgerforum EU vindt dat de macht van de EU niet groter mag worden. Daarom zou bij elke overdracht van bevoegdheden een referendum moeten worden gehouden. Minister Timmermans zei dat er sinds de laatste Europese verdragswijziging geen nieuwe bevoegdheden zijn overgedragen.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 brengt de tijd op. Anderhalf minuut over half zes. Dit is WNL op Radio 1. En als u net heeft ingeschakeld, we praten dit uur met Hans Biesheuvel. Die naam kent u nog als de baas van MKB Nederland. Maar dat is hij al een tijdje niet meer. Hij heeft inmiddels een nieuw initiatief. Ondernemend Nederland, ONL. Waarom hij dat heeft gedaan, dat hoort u zometeen. Na Blauwtsoen en die weergaloze plaat. Save, SAVE GRACE FOR A LEAP DAY No room for tears Outside this door Go Please daddy I'll show My Friday night bruises. I will fight this war Promises of no man's land. Blauwdzoen brengt de tijd op vijf over half zes alweer. Na een risico, risicovolle keuze te maken om naar uh, twee jaar op te stappen... bij MKB Nederland heeft Hans Biesheuvel na eigen zeggen een goede keuze gemaakt. Hij is een nieuw initiatief gestart, genaamd Ondernemend Nederland... afgekort ONL. Ja, ONL bestaat nu een klein half jaar, maar nu al uh, is oprichter Biesheuvel... in de prijzen gevallen. Gistermiddag nam hij de LEF Award uh, in ontvangst... tijdens de Big Improvement Day. En nu is hij bij ons uh, in de studio, ja, Hans uh, Biesuivel. In het juryrapport wordt u vooral geprezen door uw lef uh, om bij MKB Nederland op te stappen als uh, voorzitter. Klopt dat? Ja, nou ja. Ik zou je eerlijk zeggen ik heb nooit voorzitter bij MKB Nederland ge geworden omdat ik op zoek was naar een baantje of zo. Nee. Uh, mijn doel is echt Nederland ondernemer te maken. Die stem van ondernemers beter te laten horen. En zo'n organisatie is dan maar voor mij een middel. Geen doel. En nu kan ik denk ik dat doel veel beter bereiken. Omdat ik nu echt samen met ondernemers... voor ondernemers aan de slag ben. Ja, maar het natuurlijk wel een organisatie... waarvan we allemaal de naam kennen. Waar rekening mee wordt gehouden. Uh, uh, die, die in overleggen wordt betrokken. Is wel een grote stap om dan na twee jaar te zeggen... nou uh, jongens, uh, leuk geweest... maar ik heb iets beters te doen. Ja, maar weet je... ik ben mijn leven lang ondernemer. Ik ben mijn leven lang onafhankelijk. Uh, maar ik heb mijn warm kloppend hart wel... voor heel veel andere ondernemers in Nederland. En ik moet je zeggen, het is echt een feest... Echt een feest om zo'n nieuwe organisatie... met allemaal mensen die voor hetzelfde doel gaan aan, aan, uh, ja, aan de slag te gaan. En ik merk overal in Nederland een warme ontvangst. Maar Niet alleen bij de ondernemers, maar ook bij de politiek. Ik wil zeggen, u zegt, uh, MKB is bekend. U heeft veel energie, uh, maar het moet toch van nul af aan beginnen. Ja, maar het heeft ook zo zijn voordelen. Hè. Je hebt geen verleden mee te slepen. Je kan het uh, helemaal opnieuw inrichten. En het belangrijkste vind ik dat de ondernemers echt onze agenda bepalen. Dat is echt cruciaal verschil met het verleden. Uh, en dat zoeken mensen. Kijk, Ik denk dat we in een maatschappij nu zitten... waarin mensen zelf uh, willen participeren... en niet meer gerepresenteerd willen worden door anderen. Mm -hmm. Hun stem willen terugherkennen in wat je aan het doen bent. Ik denk dat dat bij deze tijd hoort. En dat vullen wij gewoon uh, op onze manier in. Ja, toch terug naar uh, MKB Nederland. Uh, uh, zoals gezegd, het is een naam die we kennen. Uh, u zegt, nou ja, ik wilde echt iets doen. Ik wilde echt iets betekenen. Uh, betekent dat dan uh, ook dat MKB Nederland... een bepaalde slagkracht mist als organisatie? Ja, dat vind ik wel. Kijk, het is uh, zo dat als je natuurlijk de belangen van heel veel verschillende branches moet vertegenwoordigen, meer dan 150 brancheorganisaties. Je moet ook nog eens een keer uh, rekening houden met dat hele grote VNO en CW, die in feite uh, de koers bepalen in Nederland. Dan is het natuurlijk lastig om daar je eigen geluid nog in te laten horen. En sterker nog, het is moeilijk om een authentiek geluid te laten horen. Dat doen we nu via ONL wel. Uh, en ik denk dat dat uh, ja, voor de weerbaarheid van de Nederlandse economie... Ik gebruik dat woord heel bewust, belangrijk is. Want waar zitten de banen? Die zitten bij de kleine bedrijven. Die zitten bij de starters. Die zitten bij de familiebedrijven. En ik ben de afgelopen 2,5 jaar ook vanuit MKB Nederland... elke dag met die ondernemers in gesprek geweest. En die zeiden steeds tegen mij... leuk dat je langskomt. We hebben wel vertrouwen in jou. Maar we herkennen ons totaal niet in die agenda van MKB Nederland. Nee. Maar dat was ook de agenda van de branches. En niet van die ondernemers. En ik denk overigens dat de best plek is voor een brancheagenda. Daar zit een zekere waarde in, denk ik. Ook voor de samenleving, ja. maar ook voor die ondernemers. Dus wij kunnen, we hoeven helemaal niet de concurrent van de MKB in Nederland te zijn. Maar wij zijn gewoon iets ernaast. We vullen een gat in wat eerder niet werd ingevuld. Maar u, u bevestigt wel uh, dat ze in ieder geval een bepaalde slagkracht uh, missen. Ik kan me voorstellen dat u nog wel vrienden heeft zitten bij MKB in Nederland. Die zullen niet heel blij reageren op die woorden. Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, u, u praat nog wel met ze, toch? Ja, ik praat met iedereen, dat is duidelijk. En weet je, ik, warm, ik draag iedereen een warm hart toe, maar vooral de ondernemers. En ik denk dat dat ook voor Nederland belangrijk is, want kijk, groei, heb ik gisteren ook over gesproken, is, gaat niet, meer van, is niet meer vanzelfsprekend. Het zijn de ondernemers Baan, die Nederland de crisis uit gaan trekken. Sterker nog, uh, de, Nederland is afhankelijker dan ooit van de kleine bedrijven. Je weet allemaal, de grote bedrijven zijn allemaal aan het inkrimpen. Kijk naar Rabo, of kijk naar KPN, of kijk naar Philips. Al tien jaar lang zijn die grote bedrijven aan het reorganiseren, aan het inkrimpen. Ja. Dus de banengroei moet meer en meer van de starters en de kleine bedrijven komen. En, en dat is wel iets wat op dit moment aan de gang is. Ja. Uh, uh, uh, maar dat kan nog veel beter en nog veel meer. Dat kan nog veel beter en veel meer. En we zijn er nog veel en veel afhankelijker van in de toekomst dan in het verleden. En, dus die stem van die kleine ondernemers moet veel beter gehoord worden. En dat is waar Hans Biesheuvel zich op dit moment voor inzet. Hij is dit hele uur te gast bij nu al wakker. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de bezuinigingen in de gehandicaptenzorg. Zo moet er onder andere worden bezuinigd op de tegemoetkoming... voor chronisch zieken en gehandicapten. En dat leidt uiteraard tot kopzorgen... bij de Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie, oftewel de ANGO. Johan Meijer bood gisteren een petitie met 10.000 handtekeningen aan... op het Binnenhof. Uh, meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Kunt u dat even in Jip en Janneke taal uitleggen? Ja, het is zo dat uh, op het moment dat uh, het kabinet uh, Balken en de Bos... de uh, buitengewone aftrek van uitgaven voor chronische zieken en gehandicapten uh, drastisch heeft verminderd, nee. dat de Tweede Kamer toen een aantal regelingen heeft vastgesteld... waarbij een aantal specifieke kosten die mensen in verband met hun beperking... of chronische ziekte moeten maken, die worden gecompenseerd. En uh, mensen krijgen uh, tussen de 300 en de 500 euro netto... De eigen bijdragen zijn wat verminderd. Uh, voor verschillende voorzieningen die, uh, die mensen krijgen. En uh, de bedoeling is dat ook dat uh, geld, uh, zeg maar ongeveer gehalveerd. naar de gemeente gaat. Mm, en, en op welke problemen gaat dat stuiten volgens u? Ja, heel veel van die mensen uh, hebben sowieso al extra kosten. Uh, denk alleen aan uh, het eigen risico en allerlei uh, zaken die niet meer vergoed worden vanuit uh, de zorgverzekeringen. en vanuit uh, wat nu nog AWPZ gaat heten. Mm -hmm. En uh, dat betekent dat die mensen dat kleine beetje wat ze extra aan krijgen. Die, die, die 500 euro netto bijvoorbeeld. Ja, die maakt het voor hen mogelijk om, uh, om juist deel te nemen. om uh, een keer. Uh, wat extra's te doen bovenop een, uh, op een situatie en een stukje te kunnen participeren... wat tegelijkertijd we met z'n allen op dit moment uh, heel erg noodzakelijk is. Over vinden. hoeveel mensen hebben we het nu? We hebben het uh, over meerdere half miljoen mensen... die op een of andere manier een vorm van, zeg maar, wat dan heet... Uh, BTCG-vergoeding krijgen. En dat is ook de compensatie van het risico die daar ook in meegaat. Ja. Uh, toen wij uh, dat risico zijn gaan invoeren met name als de zieken die structureel medicijnen moeten gebruiken die onder dat eigen risico vallen. Die zijn toe gecompenseerd en krijgen één keer per jaar op een 100 euro netto als, als compensatie. Ja, en dat dreigt en nu en te die verdwijnen. Het verdwijnt, uh, verdwijnt ook. Ja, uh, uh, Maar uh, u zegt tegelijkertijd, zegt u, ja, uh, het gaat nu naar de gemeente met maar de helft van het geld. Aan de andere kant ja. is, is een argument natuurlijk wel dat gemeenten veel meer uh, op maat die zorg uh, kunnen aanbieden en daar kunnen ingrijpen waar het het hardst nodig is. Is daar niet wat voor te zeggen? Op zich wel, en dat is ook wat wij in de petitie hebben aangegeven. Wij vinden als het geld naar de gemeente gaat, dan moet het in ieder geval weer gereserveerd worden voor inkomensondersteuning. Mm. En niet maar uh, in het kader van alle regelingen naar de gemeente gaan, zodat uh, het geld wat in wezen gewoon keihard uit de portemonnee van, die, van deze doelgroep uh, verdwijnt, dat het via die gemeente dan ook daar weer terechtkomt en niet gebruikt wordt. ...voor andere algemene voorzieningen uh, in het kader van uh, zeg maar vervoer of wat dan ook. Mm. Had, had u het liever gezien dat het helemaal anders gegaan was? Ja, wij hadden het liefst gezien dat gewoon dit geld... ...omdat ook het, uh, het beleid van het kabinet en van de Tweede Kamer tot dusver altijd is geweest... ...dat gemeenten geen inkomensondersteuning mogen geven... Mm. ...dat het gewoon op landelijk niveau blijft, want nu heb je kans er een enorme zeg maar, verschil ontstaat tussen de ene gemeente en de andere gemeente. De ene gemeente die gaat het wel aan inkomensondersteuning geven. En ja. als je een kilometer verderop woont in de andere gemeente, ja, dan kun je het vergeten. Ja. Uh, uh, uh, duidelijk. Um, uh, wat ik me wel afvraag, u heeft gisteren die petitie uh, aangeboden, 10.000 handtekeningen op het Binnenhof. Ja. Aan wie heeft u dat eigenlijk gedaan? Dat is aan de, de Kamercommissie uh, zeg maar, geweest uh, en aan de woordvoerders van de partijen die vanochtend in het debat om 10 uur ook ...het woord gaan voeren. Ik moet zeggen, de belangstelling was echt heel erg groot. We hebben vaker acties gehad, maar in dit geval waren nagenoeg alle partijen waren met hun woordvoerders aanwezig. Ja. En we hebben aanvullend ook nog wat, toch nog wat ja, toch goede gesprekken gehad over wat het betekent, hoe het hele plaatje eruit ziet... Want ja, we hebben het wel over een inkomensachteruitgang voor deze doelgroep. Ja. Die kan oplopen tot een procent of 7,8. En dat is voor ja. deze doelgroep natuurlijk fnuikend. Maar ik begrijp dat u ja. zich in ieder geval bij het aanbieden van de petitie gisteren enigszins gehoord heeft gevoeld door Den Haag. Ja, dat, dat klopt. Perfect. Dat klopt. Job Meijer van de ANGO. We wachten met spanning vandaag af en ik wens u heel veel succes. Johan Meijer ja. van de ANGO. Dank u wel. Goedemorgen kwart voor zes, inmiddels hier bij Nu Al Wakker van Omroep VNL met David Getta en Kelly Rowlands. Even dit keer gaan. Kelly, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, u hoort het, het is nog vroeg. Het is twaalf en een half voor zes om precies te zijn. En vandaag dan debatteert de Tweede Kamer over de recente gebeurtenissen in Groningen. Daarbij zal waarschijnlijk ook het maandag gepresenteerde reddingsplan voor aluminiumbedrijf Aldel ter tafel komen. Voor de regio en vooral door de regio. Ja, want in onze WNL-programma's Vandaag de Dag en Haagse Lobby eh, hadden we eerder Patrick Broens te gast, een van de initiatiefnemers achter het reddingsplan. Hij vertelde toen dat het CDA ja, als eerste het plan omarmde. Agnes Mulder voert vandaag eh, het debat eh, namens die partij. Mevrouw Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom was u al zo snel overtuigd van dat plan? Nou, wij vinden het gewoon ontzettend goed dat de mensen in de regio, de bedrijven zelf, een initiatief nemen. Want daar begint het altijd mee, eh, volgens het CDA, gewoon in de samenleving. Mm -hmm. En opkomen dat je zelf met die werkgelegenheid aan de slag wil. Ze willen verduurzaming, ze willen aan de slag met kennis en met innovatie. En ze kijken daarbij naar de lange termijn. Nou, Dat hebben we natuurlijk wel nodig, perspectief voor deze regio... die ook zo ernstig getroffen is door uh, aardbevingen. Met welk doel gaat u dan het debat in uh, vanmiddag? Nou, We hebben gisteren in een uh, vergadering over de vergadering... Het, de procedurevergadering van Economische Zaken aan de minister gevraagd... om een uh, brief te sturen naar de Tweede Kamer hoe hij, het debat, hoe hij kijkt naar dit initiatief. Mm -hmm. Dat is natuurlijk voor ons uh, voor groot belang voor hoe we het debat gaan voeren. Ja. En die brief die krijgen wij om 1 uur uh, vanmiddag... En dan kunnen we ons nog voorbereiden... dat we om vier uur vanmiddag op het debat met elkaar gaan. Ja. Zou, zou, zou u kort de casus aldeel nog eens kunnen schetsen... voor de mensen die het niet gevolgd hebben? Ja, die hebt... Uh... Nou, ik begin toch even wat verder terug. In de jaren 60 is er een heel chemiecluster naar uh, Noord-Groningen gekomen vanwege de aardgaswinning in uh, Groningen. En vervolgens uh, uh, nou, zijn er zoals het altijd gaat, bedrijven worden gekocht, verkocht. En uh, vervolgens is uh, uh, Albel als aluminiumproducent, een van de grootste energieverbruikers ook van ons land, uh, daar uh, bezig geweest met het produceren van aluminium. Uh, dat. Uh, de productie van aluminium gaat wat op en af omdat je te maken hebt met een wereldmarkt. En vervolgens is het bedrijf uiteindelijk eind vorig jaar failliet gegaan. En nu zijn we met z'n allen aan het kijken van zijn er nog mogelijkheden voor een doorstart. Want je zit met oneerlijke concurrentie met de Duitse energieprijzen. Ja. En daar heeft het bedrijf gewoon heel veel last van. Dus had ja. het zeg maar 30 kilometer over de grens gestaan was het levensvatbaar geweest. En nu, nu het in Nederland staat is het dat niet. Dus maar we misschien kijken, toch. Sorry? Maar misschien is het toch levensvatbaar nog. Uh, zijn we dus aan het kijken van kun je op de lange termijn een directe lijn met, uh, met Duitsland uh, voor de stroom uh, voor elkaar krijgen? En kun je dan in tussentijd gebruik maken van een uh, warmtekrachtkoppeling? Dat is een uh, gasinstallatie. En uh, kun je die dan uh, in tussentijd gebruiken om de verliezen te beperken? Ja, en uh, ziet u daar in ieder geval iets in? Denkt u van nou, dat, dat, dat is goed. Uh, nou, hoewel maar. het gestoeld is op subsidie? Wij vinden dit wel de moeite van het onderzoeken waard. Want het is een soort van overgangsmanier uh, uh, naar, naar verduurzaming toe. Mm -hmm. En je moet niet ondertussen zeg maar, je hele bedrijfsleven kwijtraken op, op weg naar die verduurzaming. En dat is een grote zorg die het CDA heeft. En vandaar dat we ons ook hiervoor uh, inzetten. Er is een uh, subsidieregeling. En dat uh, is de SDE-plus regeling. En daar zou het dan mogelijk onder kunnen vallen. En wij zijn heel erg benieuwd uh, hoe de minister daartegen aan kijkt. Maar het is wel een heel duur plan. Um, weet je wat ook duur is? Iedereen straks een uitkering daar. Ja, dat is uh, dan uh, de enige andere realiteit. Uh, dat betekent dus snel uh, ingrijpen. Ik ga ook eventjes uh, naar uh, Hans Biesheuvel, dit hele uur te gast. Uh, uh, ja, meneer Biesheuvel, wat vindt u van het, het reddingsplan voor Eldel? Nou ja, kijk, al deels een belangrijk bedrijf in het noorden ook voor de werkgelegenheid. En ik ben het met Agnes Mulder eens dat je moet alles uit de kast halen om die werkgelegenheid eh, te beschermen. Want het is een gebied waar je niet makkelijk aan een andere baan komt. Eh, zeker niet in deze tijden. Aan de andere kant zeg ik ook heel eerlijk dat je natuurlijk in de jaren 70, 80 hebt gezien... dat de overheid eh, bedrijven ging helpen en uiteindelijk toch niet levensvatbaar was... Uh, en dan is het natuurlijk zinloos geld pompen in bedrijven die niet echt kans hebben uh, om zelfstandig te overleven, is ook niet verstandig. Dus ik, ik vind wel dat een hele scherpe afweging wordt, moet worden gemaakt. Ook met de blik op de lange termijn kan het bedrijf ondanks die overgangsfase echt uiteindelijk op eigen benen staan. Ja, mevrouw mevrouw maar... Mulder, hoe, in hoeverre bent u daarvan overtuigd? Nou, de, Natuurlijk moet je daar naar kijken, want uh, trek aan een dood paard heeft natuurlijk geen zin. Maar als je ziet dat de bedrijven in, uh, in de regio en het chemiecluster in Delcel hebben gezegd... van, nou, wij gaan ook allemaal fors investeren. En uh, dat wordt dan mede mogelijk gemaakt doordat uh, dat we dit eventueel vanmiddag dus met elkaar uh, zouden besluiten. Dan denk ik dat je ook dat uh, toekomstperspectief ook uh, kunt krijgen. En daar gaat het natuurlijk wel om, om die werkgelegenheid. En uh, dat je ook voor de lange termijn weet van nou, dit is ook levensvatbaar zo. Ja, heeft u het vertrouwen dat minister Kampen er ook zo over denkt en met u mee wil gaan onderzoeken? Nou, dat zullen we om één uur uh, gaan meemaken... Wel, hoe hij reageert in zijn brief. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Uh, hij weet hoe zwaar het uh, gebied ook is getroffen door de aardbevingen. En uh, wat het allemaal voor impact daar heeft. Want uh, mensen die nu hun baan hebben verloren bij Aldel... die kunnen hun huizen niet verkopen... omdat er allemaal van die scheuren in zitten. Dus we hebben echt mm -hmm. te maken met een hele bijzondere situatie. En het is voor de Groningers en, en, en, en. En dan is het dus kijken van... Waar, ze, waar zitten de mogelijkheden voor het gebied? En laten ja. we daar dan creatief met elkaar in zijn. Nou, we gaan het vanmiddag zien wat er in de Tweede Kamer gaat gebeuren. Uh, Agnes Mulder van het CDA, dank u wel graag gedaan. En uh, de, nog uh, de felicitaties voor Hans Biesheuvel met zijn prijs. En echt helemaal eens voor die ondernemers in de grensstreek. Ook het CDA maakt zich daar hard voor. We hebben deze week een meldpunt geopend. En ondernemers in de grensstreek die luisteren, laat ons gewoon weten, want we moeten het goed meten wat er aan de hand is. Want ja. anders zijn daar ook kijk, straks ja, nog meer banen weg. Uh, goed. En de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dank u wel, mevrouw, <lacht> mevrouw Mulder van het CDA. Uh, ja, Hans uh, Biesheuvel, uh, uh, we hadden het uh, ook uh, over Groningen. Hans Biesheuvel, ondernemend Nederland, vroeger MKB Nederland. Uh, uh, hier in de studio nu. Uh, met welk gevoel kijkt u naar de situatie in Groningen? U zegt ook, ja, het is een moeilijke regio om weer een baan te vinden. Het is, uh, uh, uh, dan hebben we de aardbevingen er nog bij. Het gaat daar niet lekker. Hoe is dat voor de ondernemers daar? Nou ja, het is bijzonder moeilijk. Ik, bedoel, uh, ik denk iedereen het daar moeilijk heeft, ook de ondernemers. Zeker de kle echte kleine ondernemers, he. die kunnen weinig kanten op consumentenvertrouwen is natuurlijk sowieso niet zo groot in Nederland. Is nu ietsje groeiende. Maar die streek uh, ziet iedereen op zijn centjes. Dus uh, ja, ik kan de ondernemers alleen maar een hart onder de riem steken. Uh, mentaal. Maar ik denk dat de economisch de komende jaren toch heel erg afhankelijk is van wat in Den Haag beslist gaat worden. Uh, of daar inderdaad weer perspectief komt. Want het is, het is heel moeilijk met die aardbeving hoor. Ja, want als er nu een onderneming naar u toe komt die zegt, nou, ik weet nog niet helemaal waar ik me wil gaan vestigen. Groningen lijkt me wel wat, lekker goedkoop de grond daar, dan zegt u. Nou, het ligt eraan wat je doet. Ik, ik heb toevallig zelf een onderneming uh, in Roden. Nou, dat ligt op de grens van Groningen en is net net Rente, Drenthe, Net ja. Drenthe, Maar ja, ik heb ooit een keer, dus we een wel keer die fout gemaakt. een van land in ieder geval. Ooit één keer die fout gemaakt Ik heb het twaalf jaar gewoond. Daar, nou, om, uh, om, mijn, om mijn allereerste speech bij de medewerkers Groningen te zeggen. Dus dat, uh, dat zal ik nooit meer vergeten. <laughs> maar uh, ik, heb, ik heb een bedrijf in Rode wat uitstekend draait. Want je kan goede mensen daar vinden. Die hard willen werken. Hangt het nog heel veel eind, af van de branche dan? Waar je terecht komt. daar wou ik net naartoe. Ik wil, uh, Wij hebben daar uh, op, op een fantastische plek... Uh, uitstekende voorwaarden om te functioneren. Dus je moet goed kijken naar wat je doet. Hè? Dat is belangrijk, denk ik. Ik denk overal in, de, in Nederland zijn kansen. Maar je moet wel selectief zijn. En waar je wel en niet uh, mee gaat beginnen natuurlijk. Wat is de grootste kans in Groningen? Of in het noorden van het land? Nou ja, ik, ik ben zelf enthousiast over die logistieke kansen. Hè? Het lijkt dan ver weg. Maar ik heb altijd gezegd... Ja, rode Amsterdam is anderhalf uur is een beetje doorrijd. Valt reus mee. <lacht> Ja, nee, maar goed, dat is toch zo. Dat valt allemaal mee. Ik heb jaren in Amerika en Canada gewerkt. Nou, daar is anderhalf uur niks dat anderhalf uur helemaal niks. Dus daar moeten we in Nederland ietsje groter leren denken. Hm. Uh, en in Groningen, uh, en zeker de hele streek daar rond uh, dat aardgasgebied... heb je natuurlijk goedkope grond. Zeker nu. Ja, ja. Uh, ja en daar kan je vast wat mee. Ja, los van de geografische uh, situatie in Nederland die verschillen maakt als, als deze, uh, uh, het kabinet bezuinigt natuurlijk flink. Uh, uh, het midden- en kleinbedrijf staat daardoor ook onder druk. Welke bezuinigingsmaatregel uh, uh, uh, uh, raakt die ondernemers nou het meest? Nou ja, kijk, het probleem van het huidige kabinet is dat ze niet bezuinigen. Kijk, ze noemen het bezuinigen, maar de praktijk is dat allemaal lastenverzwaringen zijn. Hè. De btw is verhoogd, de assurantiebelasting, de waterbelasting. Nou, ik kan eindeloos hier... Uh, we bezuinigen eigenlijk op individuen. Nee, maar wat we aan het doen zijn is zeg maar lasten verhogen en steeds meer geld stoppen, wat ik noem in het rondpompcircuit. We zijn kampioen geld rondpompen in Nederland geworden. Voorbeeld? Uh, nou ja, 90% van de Nederlanders heeft een toeslag. 90% een zorgtoeslag of een huurtoeslag. Uh, en er komen steeds meer toeslagen bij, steeds meer vragen bij om te subsidiëren. En we zijn steeds meer geld van de werkende Nederlanders aan het weghalen... om nog meer geld in het rondpompcircuit te stoppen. En dat ja, vind ik een slechte zaak. Ja. want Kijk, de economie komt alleen op gang. Als bedrijven weer gaan investeren en mensen gaan aannemen. Er is nu gewoon te weinig ruimte voor. Ja, dus daar moeten mensen meer ruimte voor krijgen, meer aannemen en uh, toch een beetje durf misschien? Nou ja, daar ben ik eens. Kijk, uh, ik, ik heb gisteren die lefferwoord gekregen, maar ik zou nou, dat willen omzetten in een oproep naar alle ondernemers die plannen hebben. En ik zou zeggen, ja, stroop nou de mouwen op. Denk niet meer aan wat niet kan. Denk aan wat wel kan. Die Big Improvement Day ging gisteren over wat kan allemaal wel in Nederland. Dat is nog ontzettend veel. Mm -hmm. Ik zeg, pak gewoon je kansen. Nou, en bel dus nooit even met Hans Biesheuvel. Uh, voorman van Ondernemend Nederland. U was het de afgelopen uur. Bij ons in de studio. Hartelijk dank voor de, uw aanwezigheid. Tweeënhalf minuut voor zes. Het is uh, woensdag 22 uh, januari 2014. Die dag is begonnen met Nu Al Wakker van WNL. Het nieuws van vandaag. Vandaag moet de kickbokser Hari zich onder eh, het oog van de Vaderlandse pers weer bij de rechtbank laten zien. AT5-verslaggever Mark Schade legt uit wat er vandaag gaat gebeuren. Nou ja, wat wel belangrijk is, vandaag uh, gaat het Openbaar Ministerie de strafeis formuleren uh, in al die mishandelingszaken. En dat gaat dan om uh, in totaal acht mishandelingen. Waaronder dus die poging tot doodslag op uh, zakenman Koen Everink uh, tijdens het Dance Sensation. Ja, dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Dus het is natuurlijk even afwachten. Wat uh, gaat het Openbaar Ministerie vandaag doen? Het nieuwe beveiligingssysteem voor onze treinen lijkt op een fiasco uit te draaien. Waar staatssecretaris Manveld 2 miljard euro had gereserveerd voor dit ERTMS-systeem, is er misschien 8 miljard nodig. Deze 60-kamerlid Stientje van Veldhoven wil niet bij voorbaat zeggen dat dat bedrag te hoog is. 8 miljard is wel een heleboel geld. Maar of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 Tien jaar lang zijn die grote bedrijven aan het reorganiseren en het inkrimpen. Ja. Dus de banengroei moet meer en meer van de starters en de kleine bedrijven komen. Johan Meijer van de Algemene Nederlandse Gehandicaptenorganisatie... wist ons te vertellen dat er in de gehandicaptenzorg kleine bedragen niet te missen zijn. Dat betekent dat die mensen dat kleine beetje wat ze extra dan krijgen... Ja, die maakt het voor hen mogelijk om, om juist deel te nemen, om uh, een keer te wat extra's te doen bovenop een, uh, op een situatie... en een stukje te kunnen participeren. Meer nieuws hoort u over een paar minuten in het NOS Radio 1-journaal... met Marcel Oostijn, Frederik de Jong. Zet lekker een pot koffie en uh, uh, nog eventjes de benen op de bank... voordat de werkdag gaat uh, beginnen. WNL gaat in ieder geval over een uurtje verder op Nederland 1. Christel van Eyck zit dan in de studio van vandaag de dag. En uh, nu al wakker is er elke woensdagochtend tussen 4 en 6 op Radio 1. Graag tot volgende week en een hele wakkere dag.